De kandidaat lidmaatschap van Servië werd lange tijd tegengehouden omdat Belgrado te weinig deed om verdachten van oorlogsmisdaden op te pakken. Inmiddels staan de verdachte leiders Karadzic en Mladic terecht voor het Joegoslavië-tribunaal. De Franse Constitutionele Raad heeft een omstreden wet verworpen die het ontkennen van de Armeense genocide verbiedt. De wet is volgens de Raad strijdig met de in de grondwet verankerde vrijheid van meningsuiting. Turkije was woedend toen het Franse parlement in januari instemde met de wet. Het land reageert verheugd op de uitspraak nu. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken gaat bekijken... of de economische, politieke en militaire relaties met Frankrijk kunnen worden hersteld. Noordspits Guillaume Fernandez heeft van de betaald voetbal... een schikkingsvoorstel gekregen van vijf wedstrijden schorsing.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 ANW Verkeersinformatie, de avondspits is voorbij. Er staat nog een korte file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij hoogmade 2 kilometer.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 Regie Ausgeidane Senior. De nieuwe theatermarathon over deze Griekse helft. Vanaf februari in het Appeltheater Den Haag. Kaarten toneelgroepdeappel.nl Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid? Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld? Bij de ASN Bank weet u dat wel.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 Onze gast is een van de grootste jazzdrummers van het land en ver daarbuiten, maar hij heeft al jaren een goed bewaard geheim, want hij blijkt ook nog eens een begenadigd beeldend kunstenaar te zijn die nu een grote tentoonstelling heeft in Oranje Woud onder de rook van Herenveen. Benning beats Belvedere. Hier is Han Benning. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ze hebben je hele huis naar Herenveen verplaatst. Och, schat, dat was zo erg. De redacteur die jou opbelde, zei. Het klonk helemaal hol, want er staat niets meer in zijn huis. En ik heb maar een heel klein huisje. Je hebt die zaal gezien. En, um... In het museum. Ja, hè? Ja. Prachtig en, museum, in Ja, En één gelopen, helft hè? daarvan, dat is mijn leefruimte. Daar maak ik ook tekeningen. Ik studeer al jaren op een kussen of op een stoel. Dat maakt me niet zo veel uit of op een sneller. Maar mijn hele etnografie-verzameling uh, uh, uh, die ik opgebouwd heb... sinds ik daar eigenlijk woon, die staat daar. Dus het is een, als ik dan thuiskom van een buitenlandse reis... dan is het Godverdomme, gewoon een adellating want het is mijn rustpunt. Nee hoor, alles moest daar. Han... Hans Steenbrugge, wilde... de directeur <directoriësource> van het museum. Ja, ik wil dit, ik wil dat, en ik wil... En ik zat daar, en ik had me totaal uh, op die kaalslag. Eigenlijk, uh, het leek de regering wel, dacht ik. <hist Christians> anyway, ik, ik zat daar op een stoel. Of het was een soort van deurwaardig. Nee, we nemen ook nog dat, en we nemen ook nog dat. En toen zei Sonja... Uh, een van de medewerkers, nee... Een van de, de medewerkers... Super opperhoofd. Sonja Besselink. Um, uh, zij heeft het mogelijk gemaakt. Dat die tentoonstelling daar is. Mm -hmm. Number one. Uh, maar, uh, maar, maar die zijn dan godsdank. Jo jongens er staan broodjes en koffie klaar. En dat is dan ook altijd dik verzorgd. Dus de aandacht was even van mijn spulletjes af. Maar toen, toen ik terugkwam had ik niks meer. Ik had geen tafel meer. Ik had geen stoelen meer. Het was de overeenkomst. Ik, ik had ja gezegd. En ik dacht, omdat ik zo'n bewonderaar ben uh, van het museum Belvedere... en vooral van de Kamer, ingericht door Doesburg voor de, de gebroeders Ritsma dat Han Steenbrugge, de directeur nou, een tegenhanger wilde vormen... met mijn interieur en mm -hmm. mijn verzameling. En toen dacht ik, dat ga ik aan. Ja dat wilde je wel, maar dat toen puntje bij het paaltje 16 Tot 16 mei zit ik op een sinaasappelkistje. Ja, want tot ik begin ineens mei. Ik, ik vind komsten. het ineens hartstikke leuk. Ik kan een, een, een uh, ja, ik kan een partijtje gaan dansen, wat ik haat, maar ik kan weer. Door mij uitgevonden knikkerspel in mijn woning kan ik weer gaan doen, enzovoort. Je kan je muren eens een verfje geven. Ja, kan ik ook weer ja, doen. Ja. Ja. En dit, en dit. Maar er waren drie dingen die niet mee mochten, vertelde Hans Steenbrug. Dan ja. nou ben ik natuurlijk heel benieuwd wat uiteindelijk niet mee mocht naar nou, Heerenveen. Nou ja, drie dingen. Eén was een, een, een modelvliegtuig van aluminium, gemaakt in 1932... Uh, wat ik ook voor veel geld heb gekocht. Het andere, het andere was het schild. Uh, het schild? Het, ja, een, een hartstikke mooi schild. Een, een c schild En je hebt er vele. Maar de achterkant daarvan is verschrikkelijk mooi bewerkt. Uh, en ik heb dat natuurlijk alleen maar weer... Toe, door toewijding van een andere schat van een vriend... Wim Bouwman van uh, Galerie Adrink maar de derde ding, wat ook van Galerie Adring komt, wat komt niet bij Galerie Adring vandaan bij mij, dat is de Lady of the Doctor. En dat is een ivoren beeldje. En ze houdt een handje voor, voor de kutje. En voor de rechts ligt ze met de hand onder haar arm. En dat werd gebru gebruikt met een kusje onder haar hoofd. En werd gebruikt bij de dokter. Als een vrouw naar de dokter ging, dan mocht je niet ontkleden, maar dan werd er met een. Stokje werd er aangewezen waar je pijn had. En zij is zo verschrikkelijk mooi. Het is dat ik een beeldje of ik een beertje heb van de Kika, van uh, Lena, van de kinderkanker. Daar slaap ik dan mee, want anders had ik met... Uh, Wacht even, ik kan nu je... anders zo snel niet meer volgen. Ja, beeldje sorry van Kika hoor. En, maar... Maar dit beeldje mocht niet weg. Nee, dat moet in weg. jouw nabijheid nee, zijn. no way. Dat wil ik blijven Want houden. Want waar ben je dan bang voor? Ik, bedoel, nee, wat... ik ben nergens bang nee, voor. Maar goed, waarom je... maar mocht het daar niet tot voor... 16 mei in Heerenveen staan? Moet huh? je dat zien? Of... Ja, nou, dan mag er wel iets blijven staan. Mm -hmm. Ze hebben zoveel van mij. Ze hebben ongeveer vijfde van mij. En voor alle duidelijkheid, dit zijn dus dingen die jij verzamelt. Dit zijn ja. geen eigen kunstwerken. Nee, dus als ik iets verkoop, dan um, van mijn eigen kunst... Want ik verdien natuurlijk poen met drummen. Mm -hmm. Maar dat is vandaag de dag ook verschrikkelijk moeilijk. Al, al heb je een geschiedenis als ik, als mij, of hoe noem je dat, en een enorm schema, internationaal. In, met alle grote de aarde. De, ja, de, de, de in, Dexter Gordon, Persersersla. Ja, ja, ja sledge, dat kennen we wel. Sonny Rollins. Ja, al die, dat is al best. Maar al dat name-dropping. Ja, ik ik speel nu met het ICP-orkest. Het beste orkest in de wereld. Instant Composers ja, Pool. Absoluut. En daar wil ik mijn aandacht aan uh, geven... Um, wat was ja, dan? waar waren Sorry. we nou gebleven? <laughs> ik weet het ook niet meer. Dus je nee, wel. Jawel, maar dat moet even duidelijk zijn. Uh, als jij iets van je beeldende werk hebt verkocht... Want je bent naast oh ja, dan zet drummer, ik het om je... in etnografie. Precies, dan mag jij zelf... van jezelf ja. iets moois En ik had ooit een, een jazzprijs... Um, ik heb verschillende jazzprijzen uh, gekregen in... De Bird Award. In, in mijn bedankt. leven, dank u wel. ja, nou ja er zijn dingen die, die, die heb ik ook gelijk in de vecht gehangen... aan een touwtje of begraven en ze nooit meer willen zien. Maar ik had een relief van Jan, van Jan Schoonhoven, van Anita gekregen. En dat werd op een gegeven moment hartstikke veel geld waard. Maar ja, ik leefde op een gegeven moment... Uh, in, op in een stal. En er zaten allemaal vliegen, poep op. En dit en dat. En het raakte een beetje in de val. En, en, en toen ik het kreeg... kreeg uh, Jan, die liet het geloof ik uit zijn handen vallen. En Johnny, de Zelfkikker die lijmde het met een vloeitje. En dat was gemaakt door Michel Weisvisser. Ik vond het wel welletjes. Dus ik heb het op een gegeven moment naar Christus verkocht. Ik heb ik behoorlijk veel geld nog voor. Heel veel gekregen. geld, hè? Ja, en dat heb ik allemaal weer omgezet. En daar heb ik, Godzijdank, die prachtige dame van gekocht, hè? Etnografica, ja. uitheemse uh, kunst. Nou ja, ja, zeker. De, de, de, beschrijf nog één beeld wat, daar, wat jou heel dierbaar is, maar wat nu wel in Hereveen staat. Uh, ik, ik heb een hele, of een hele collectie, ik heb vijf Kachina dolls kunnen scoren. Dat zijn uh, beeldjes van, van de Hopi, net zoals deze ring, ja, van, de, van, van de Indianen. Een hele mooie ze, ring ja, heb je om, ja, heel ja. mooi groen. En daar leren ze de kinderen mee dit en dat. En, zo en, zo. en, en die zijn vrij, vrij zeldzaam. Maar ja, daar kan je dan via, via dat, dat kopen. En ik heb nu in mijn lege huisje iets hangen. Uh, ook weer van een bewonderaar. bewonderaar, bewonderaar. Ik begin weer te stotteren uit Shizuoka. En. Um, dat zijn zen-kalligrafieën. Uh, ja, mijn huisje ziet er nu uit dat ik eigenlijk... Ja, die spulletjes uit Heerenveen die kunnen nog wel even blijven staan. Weet je wel, ik ben een ander stadium toe. Dat is ook geweldig. Het is echt schoonmaak voor mij. En dat vlak voor je 70ste verjaardag. Ja, je je nou want om, gelegenheid, ja. de gelegenheid van die 70ste ik kan niet eens verjaardag. Ja. Ja. Nee, ja, het is niemand. echt gebeurd. Of het gaat gebeuren. Ja. Ja. Um, dat hopen we maar. Even, want er hangt iets wat ik ook echt heel mooi vind... wat in jouw huis hangt, uh, normaal. Hm. Of in die kamer, in die kleine ruimte. En nu dus daar in dat museum, is een kapstokje. Ja, dat is van mijn vader. Ik weet precies al waar je over gaat. Mijn vader... Even beschrijven van de luisteraars, ze hebben geen idee. Nou ja, ik heb het is een, een kapstokje? Het is een kapstokje. Ik heb dat stakje... Uh, dat kapstokje heb ik gekregen van Jeannie... Ik doe expres al die woorden, ja, en dat begrijp nee, je, dat je zeker wel. dat ik natuurlijk wel. voor mij. Ja. Ik, ik heb het kapstokje heb gekregen van Jeannie Boes. En Jeannie Boes was een dochter van Jean Boes. En Jean Boes was de eerste cellist van de Zaaiers. De Zaaiers? Ja. Ook dat stukje was de Zaaiers, Afro-orkest Venetie dat en dat. Dat stond op de kist van Jean Boes waar zijn... Cello in zat, dat heeft zij voor mij uitgezaagd. Het kapstokje echter, daar heeft mijn vader, toen hij het kreeg, gelijk op opgezet. Op er ben ik want zo ben ik ook schoenen poetsen en gelijk even rustig, jongens, dit is voor mij. Geen andere kleren daar. We zijn heel netjes, we gaan goed met elkaar om, maar dit en dat. Dus wat, die wat combinatie maar en dat. De, Die combinatie heb ik dus ge, gemaakt van, want het was destijds het de naar het Songfestival in, in, in Venetië. Dat betekende ontzettend veel. Ik weet nog dat Peter en ik... wij gingen een dubbeltje betalen... met de familie Schouten. Dat was een elektriciteitsbedrijf... in Hilversum. Ja. Maar die hadden een hele kleine televisie. En dan kon je dan kijken voor een duppie. En dan zag je het San Marco, en er zaten twaalf orkesten op. Maar het beeldschat was ongeveer twintig bij veertig. En zei: Ja, ik zie papa, ik zie Weet je, het is helemaal niet waar. Dat is onvoorstelbaar. En, maar, um, wacht even, nog één keer. Je, je, dat voor ga ik weer luisteren. Ga ik Nee, het maar, ja, het gaat hoor. iets te hard. Ga maar dan: ga ik wat dan Je ziet dus uh, uh, dat kleerhangertje. Er is een. Pijp opgemonteerd. Is dat ja, de, pijp de pijp van, van je vader? vader. Wow. Dan hangt daar aan een bordje. Afrotheaterorkest de Zaaier. De zaaiers voor, ja. voor de mensen die dat niet meer weten. was het Afroorkest ja. de zaaiers. Jouw vader was drummer de bij huis. de zaaiers. Ja, daar heb ik het van geleerd. En daaronder onder dat bordje hangen dan twee... Een brush hangt ja, er. Twee brushjes en, en van je in vader? dat ene brushje zit een veertje van een duif. Want hij vertelde mij ook over de duiven op het San Marco Plein. Dus het zijn allemaal hele symbolische dingen. Mijn vader deed vijftien jaar met een paar brushjes, schat. Vijftien jaar? nog geen vijftien minuten. Mooie vulpen heb je trouwens Ja, daar. die is ook heel mooi. Hè? Ja, dat dacht ja. ik ook. En die zeg. ketting is ja, ook heel mooi, het... zei je ja. net al. Ja, ja. Ja. Maar. Um, ik zit wat, wel in Luxemburg. Dit programma's is wat zeg. je altijd doet: hè? dat ontregelen. Dat we, want ik heb die documentaire gezien die over jou is gemaakt. Altijd doen, maar het ik, valt mij gewoon op. Ja, en dan, moet ja, ik het ja, zeggen. dan moet je het gewoon even zeggen. Ja. Ik, ik het vind gekregen. het helemaal niet erg. Ik okay, vind het alleen maar het leuk. Um, zullen we heel even luisteren? Want ik vind dat namelijk zo mooi. Desires, jouw Geen vader. Uh, een oh. heel beroemd liedje. Ik was, Het was uit mijn systeem. Ja. We laten het heel even horen. Dan ja, horen we jouw vader volgens mij op de kokosnoten. Ja, ja. van de Saveras. Oké, okay, hier komt hij. Rijn <middels> Wat hoor jij nou? Weet nou, je nee, ja, wat ik, ik eerst dacht? Ik, ik, ik, ik, ik dacht weer, nu heb je weer zo'n soort van, van oplossing via dit en dat in het technische systeem. Maar dat was het toch niet. Want die ene zweepslag uh, uh, met die houten kloppen, dat had, Rijn, mijn vader, had daar geen tijd voor. Die werd gedaan door Jan Meijer de tweede keer. En die kwam te laat. Dus ik dacht: oké, okay, <lacht> dit is een echte. I, I love that. Nee, ze klopt. Ja, die klopt. Dat ja. vond ik helemaal te gek. Ja, oh man, ik heb zo'n. Mijn vader was zo'n schat. Ja, wat was dat voor mij? Mijn man? ouders waren. Ik heb de liefste ouders van de wereld gehad. Echt. Ik mis ze iedere dag nog. Wat maakte ze zo lief? Uh, mijn vader was enorm zorgzaam, een pietje precies, een verschrikkelijk muzikaal talent. Uh, hij heeft mij zoveel bijgedacht, uh, bracht. En mijn moeder was eigenlijk veel creatiever. Als mijn vader zat te schilderen in de huiskamer, en, en, en, en moet je voorstellen, dan kwam je van school. En, en ik had het wel gehad op school, want ik stotterde als een gek. En dan nog huiswerk mee, forget it. Ik wilde gewoon drummen met een, met een plaatje van Versa Uurko of zo. Maar dan zat mijn vader te schilderen. En dan rook die he hele kamer met die potkachel eh, in de kamer, die, die rookt naar olieverf. En dat was. Maar als mijn vader dan te ver ging, dan waren de rapen gaar. En als mijn moeder te snel van zijn ezel trok dan waren de rapen ook gaar. Maar Wat bedoel dan... je met als hij te ver ging? Hij, hij was zo'n perfectionist. Hij, hij wilde het altijd nog beter schilderen. Als het, als het een beetje leek à la, um, vroeg in pressionisme... Dan, dan wilde hij eigenlijk weer Jan Voerman nadoen. Of op zijn slechts toch de luchten van Weissenbroeg... of de gebroeder zwaremaker van de Larense school. Dat soort dingen, weet je wel. Het is geweldig, joh. En, en, en ze lieten jou en je broer... Je broer is uh, saxofonist ja, geworden. Nee, nee ja, uh, ja, mijn broer is alles geworden. Mijn, mijn, maar, maar ze als... lieten jullie volkomen vrij. Ja, waanzinnig. We wij, wij, wij hadden zelfs voetbalwedstrijden in de gang. En dat was eigenlijk maar drie bij drie. Eigenlijk waren het kopwedstrijden. <lacht> en uh, we lieten ze gewoon toe allemaal. En, en ik zat de drummen boven op, de, uh, op zolder... waar mijn ouders al... al al snel een, een, een kamertje hadden. En het, en mijn broer zat alleen maar te blokken, te blokken. Echt te blokken, echt hard te leren. Speelde ook tenor. En dan riep ik vaak... Uh, Peet, wil je nou even komen om tune-up te spelen? En speel je tune-up? Want dat had ik dan gehoord op een plaat van... Sony Rons met Philly George jones zeg, Ja, zo is wel genoeg. Genomen weer studeren. En zo, zo was het. En ik heb uh, ja, tot op heden een waanzinnig contact met mijn broer. Daar ben ik heel, ja, want heel ik belde hem na. net nog op vlak vooruit. Uh, ja, nee, ja omdat om ze... Oh, sorry. Ja, ja, bedankt, hè, meneer Hans Benink. Ze zeggen ook Henk Banning, Ze zeggen ook Harry Banning, Ze zeggen ook... Ben Ebbing, dat wist de ijskoning van het gooi, meneer Eertmans. Meneer Eertmans, <laughs> dank u wel. Han Benink. Laten we even kijken, want dat aan doen we altijd hier in, in dit programma. Dan hebben we het wel eens over het nieuws. En ik vroeg maar, volg jij het nieuws eigenlijk? Ben je iemand die kranten leest? Nee, ik ben helemaal kijkt? geen type die uh, kranten leest. Ik heb ook geen televisie in mijn huis. Uh, maar ik heb wel een, wel een radio. En als, als ik thuis ben, en ik ben maar eigenlijk heel weinig thuis... tot mijn grote verdriet, dan heb ik altijd het nieuws aan. Het altijd, nieuws, Radio altijd, 1. Altijd, Radio 1 en dan weg. Uh, wat ik wel doe altijd is van half vier tot half vijf de VPRO aan. Dat vind ik altijd prachtig om naar te luisteren. Mm -hmm. en, uh, en als ik dan thuis ben en de smientjes, smientjes liggen in de sloot en die roepen... Dan roepen ze eigenlijk de naam van Bunjo, de, de fantastische coureur. En dan val ik al gaan slapen. <lacht> Die beeldende kunst, hè? Want uh, trouwens, ik moet even melden dat luisteraars zich uiteraard uh, kunnen laten horen via onze website. Uh, als u vragen heeft, opmerkingen, uh, meldt het vooral bij radiokunststof.nl. En die tegel ligt daar, die is inmiddels beschreven. Maar straks wordt duidelijk wat Han Benning daar opgeschreven heeft. Ja ik zag trouwens een hele mooie in de tentoonstelling. Bid en werkt op dat mooie ronde ja. bord. Ja. Maar dat staat hier niet op. Nee, maar dat, ik ben ook niet gelovig... Alhoewel ik denk dat ik zeer gelovig ben, misschien ook wel. Maar ik vond dat op een rommelmarkt. En het was gemaakt op een plastic bordje. En dat kwam waarschijnlijk van, van de zending. Want ik vond het bij de uh, Emma's gangers destijds. En dat pakte mij zo. En ik ben gek op oude sigarendoosjes ook waar een palm op staat. Ja, ja. Dat vind ik ook zo. Of camel, zo, zo, als je een pakje ziet, ga je gelijk sigaretten paf, jongen. Dat vind ik echt heel Rook je? ]ig. Want je ziet veel ja. collages met sigaretten, ja? Hm? Nee. Nee, ik rook wel, maar ik rook een andere soort tabak. Ja, al jarenlang. Ja. Iedere dag? Iedere dag. Hoeveel? Veel. Oh ja, ja. nu ook, vlak voor deze uitzending? Uh, waarschijnlijk wel, ja. En voel je dat dan ook nog, nog steeds? Ja, wat nou, dat weet ik niet. Vind ik dag. Dus je hebt geen idee nee, wat de uitwerking is. En, en, en een rood wijntje, dat vind ik gewoon heerlijk. En wat voor effect heeft het? Nou ja, wat we nu hebben. Hm. Als, als ik het je nu niet verteld had, dan had je er ook niet op ingegaan. Nee. Want dat had je ook, ook niet verwacht nee. waarschijnlijk. Nee, eigenlijk niet. Maar ik, ik vind het ook helemaal niet belangrijk. Het gaat gewoon over andere dingen. De beeldende ik, kunst, bijvoorbeeld. Ja, ik Laat toch ik... ook niet wat voor kleur ondergoed jij aan Nee, nou, wat... dat vind ik ook wel echt een totaal andere vraag. Nee, dat vind ik... Nou ja, sorry <laughs> hoor. Okay. Vind het om te melden dan? Nee, toch? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Want vind... doet het er toe? Nou, waarschijnlijk wel. Want ik, ik ben wat ik ben. Anders... Anders zou ik niet doen. Ik ben bijvoorbeeld hier ook op, op, op de fiets. Dat doet het toe voor, voor mij. Ik heb ook een... Wacht, hé, kom je nu uit de rijpen op de fiets hier naartoe? Nee. nee. En ik ga wel hier zo, zo zitten pochen om te zeggen... Ja hoor, ik kom op de fiets. <laughs> zie, je, zie je dat niet? Ik ben helemaal nat. Ik kom keurig met gepoetste schoenen. Nee, ik kom gewoon... Ik heb nieuwe achterlichtjes en voorlichtjes gekocht. Ik kom gewoon op, op de fiets, maar dat wil ik. Ik wil in Amsterdam gewoon op de fiets gaan. Ik wil me... Ja, dat vind ik heel, heel prettig. Han ik, voor zijn de zijn mensen die later leven. zijn ingeschakeld. Uh, bij het grote publiek ben je dus bekend als de slagwerker, de drummer. Speelde met de grote uh, der aarde en over de hele wereld. Veel met Micha Mengelberg en Hans Breuker, uiteraard. En um, nou, Je won belangrijke prijzen. Maar eigenlijk is die muziek je hobby. Je bent ook niet opgeleid als muzikus. Nee. Je bent opgeleid als beeldend kunstenaar. De voorloper van de Rietveld deed je. Opleiding Vrije Grafiek. Ja, dat heette destijds. Um, um, kunstnijverheidsschool. De kunstnijverheidsschool. Want een ja. diploma voor de middelbare school heb je nooit gehaald. Je nee. had een tien voor tekenen en dat was het zo ongeveer. Dat was het, maar dat was alleen maar die tien. Die kreeg ik door Massimo Guts. Hij, hij was decorontwerper bij de Bob Royens televisieshow. Hij speelde ook in een Dixieland orkestrombone. Ik werd uh, zaal. Um, dat was de hal van de harddraverij. In heel veel werd ik uitgetrapt omdat ik zat, zat te spieken. Maar hij ging toch over die tekening en, en dat greep hem. En het was destijds was het ontzettend moeilijk om daar te komen op, op die school. Dus ik was hartstikke blij. Ik ben altijd onhandig gebleven. Een heleboel dingen zijn gemaakt door Rob van den Broek. Hele goede pianist ook. Uh, de zoon... Van mijn hoofdleraar op de lagere school en ook van Peter, een man die wij nooit zullen vergeten. Die sigaren zat te roken, maar ook de, de en een glas water en de prachtige. Maar wat zeg je nou? Ik ben altijd onhandig gebleven. Heel onhandig. Ik kan geen sp Kijker in de muur staan schat. Maar, maar ook helemaal niks. Maar als ik daar rondloop in dat museum in, in Heerenveen... zie ik de meest prachtige, kunstige Nou ja, zal maar, ik plak ze allemaal uh, in elkaar met houtlijm... En, en frik het allemaal uit elkaar, hoor, na verloop van tijd. En dat mag toch ook zo? Dan ga ik gewoon weer wat anders maken, toch? Ze hebben een paar dingen uh, beschrijven hoe het ja, ziet voor de radio? Het is enigszins ingewikkeld. Bent, maar we gaan het doen... Um, even kijken hoor. Ik had er een paar uitgekozen. Oh, hier hebben we jou trouwens. Wacht even. Dit zijn de zaaiers. Die beschreven we net. Ja. Dus dat uh, prachtige uh, gedenkbeeld eigenlijk voor jouw vader. Um, ik ben op zoek naar die ene vogel. Dat is een hele mooie vogel. Er zijn verschillende vogels. Want... Ja, het was Tom Mercure was aan geïnteresseerd. En hij is de oprichter van Ik weet wat je bedoelt. Een ja. soort lokvogelachtig ding. Ja, beschrijf die eens. Wil jij het doen? Ja, ik begrijp niet dat zoveel mensen erop vallen. Ik vind dat leuk. Ik vind het een mooie tekening. Deze. Die bedoel je? Ja ja. ja, ja, ja. Die hebben ze ook als aanzichtkaart. Wat is het voor vogel? Een steltkluut. Een steltkluut. Ja, wat mij betreft. En meer niet. En um, een steltkluut heb ik helemaal niet natuurlijk pr proberen na te doen. Aan zijn pootjes kan je gewoon zien dat het een vogel is van Friesland en van de lage landen. En that's it. Zelfs zijn snavel doet niet aan een kluut denken. Het het kopje is eigenlijk meer zoals mijn dochter Suki die, die tekent. Want ik heb een dochter die kan ongelooflijk mooi tekenen. Suki. Ja, Suki op, mm -hmm. op haar manier. En die, die zou die oogjes zo zetten. Eigenlijk op dezelfde manier als Picasso... Maar we zitten nu te lullen over een tekening die die luisteraars niet kunnen zien. Dus nee, ik zou alle die... luisteraars aanraden om zo snel mogelijk naar Om naar, uh, naar Heerenveen af te reizen. Ja, toch? Uh, er zitten heel veel gevonden voorwerpen tussen. Ja. Objet Trouvé noemen ja. we dat dan. Nou, dat heeft uh, je, uh, Marcel Duchamp uitgevonden, die term. Ja. Ja. de grote kunstenaar ja. Ja. die bijvoorbeeld een urinoir neerzet. Uh, of, of een schep ophing of dat soort dingen. Maar waar vind jij je spullen? Je beschreef ja, net de uh, emmerusgangers. Is is dat allerlei rommel Nee hoor, helemaal, helemaal niet. Doe ik helemaal niet. Helemaal niet meer. Helemaal niet. Het kan gewoon zijn dat ik bijvoorbeeld stel je voor. Ik denk, ik ga een fietstochtje maken door de Beemster. Hè, op mijn nieuwe fiets. En dan ga ik een fietstochtje maken. En dan zie ik een veer. Op de weg. En ik denk, die veer heb ik al zo veel keer gezien. Laat me nou rustig doorrijden. Nee! Stap ineens op mijn rem na vijf meter. Ga toch terug om die veer te halen. Dat geeft voor mij een affiniteit met dat ding. Het is heel symbolisch. Ook heel beladen. Bijvoorbeeld al, al die drumvellen. Die ik kapot slaan. Misschien heb ik wel een miljoen klappen daarop opgegeven. Ik heb er geld mee verdiend. Waarom zou ik die weggooien? Dat is toch heel erg. Dat vind ik ook zielig voor die vellen, in principe. <laughs> dus daar ga ik weer wat anders van maken, begrijp je? Ga ik dat vind door. ik ook zo waanzinnig mooi. Er zijn ook allemaal van die hele oude vrachtwagentjes, houten ja, vrachtwagentjes. Nee, maar, maar dat zijn de bezemwagens. Je weet toch wat bezemwagen is in Tour de France? Weet je dat? Ja, ja, ja. ja. Wat is er dan? Nou, een bezemwagen, dat is in... in uh, nee, ik weet het niet. Ik zit heel stoer te noemen. Vertel zie het maar. Ik zie je wel. Wat zo erg is dit. Dat is helemaal niet erg. Je kan ook wel leren. De bezemwagen. de bezemwagen is, als je alles opgeeft in de Tour de France, dan word je opge, opge, opge, opgebezemd. Dan ga je in de auto zitten. En dat gebeurt meestal in de bergetappes. Ik ben een enorm fan van de Tour de France. Mijn fans zijn nog steeds: Fausto Coppi en Gino Bartali... Louis Chambobet, uh, Coblet, uh, Charlie Gall, all those people. En uh, de bezemwagen is, als je het opgeeft. Mijn bezem, de brusjes waar ik mee speel. Dat noemen ze jazz-bezems. Ik heb er ooit een ontwerpje van gemaakt. in een bloempotje. Daar heb ik plastic vliegen in gedaan. En heb mm -hmm. ik gezegd. twee vliegen in één klap. Dat waren eh, vliegenmappetjes. Die zijn, die zijn er nog steeds. Dus dat is een gebruikding voor mij. Dus maar, je hebt nu allemaal verschillende opstellingen. van bezemwagentjes. Maar die bezemwagen. Die... Ik heb oude autootjes. Dacht ik, goh, wat een ontzettend lief autootje. Dat doet me wat. Die ga ik vullen met gebroken bezempjes, uh, jazz, ja, jazzbezems ja, ja. en stokken... dat zijn mijn bezemoudertjes. Dus dat refereert aan de Tour de France. Het ziet er echt heel mooi uit. Oh, we, we moeten heel even tussenuit, want er is verkeersinformatie. Ja, er is een ongeluk gebeurd op de A28 Amersfoort richting Zwolle... en daarom staat er nu een file tussen knopend Hoevelaken en Amersfoort-Vathorst. De file is drie kilometer lang. De ook is dicht. NTR brengt cultuur. Elke dag. Han Benning is de gast. Hij is uh, beeldend kunstenaar. En daarnaast is hij ook drummer, want eigenlijk is de muziek zijn hobby. Ja, maar dit is zo cool. <lacht> nee, dat je dat zegt. Want zeggen Han Benink de drummer. Maar hij is... Oh, oh shit. Maar hij doet ook uh, beeldende kunst, hoor. Oh, ja, joh. Ja, echt wel. Meestal, dank Ho je. Maar, want hoe is dat dan? Ik bedoel, jij bent uh, in uh, jouw hoofd waarschijnlijk wel... Edie de Wilde, dat verhaal komt ook steeds weer naar boven. Dat ja. zit je blijkbaar nog steeds dwars. Toen helemaal niet. Maar ik had een kans Oosterdam. om een tentoonstelling te hebben daar. Via Kadri. Eh, wel, de, de liefste vrouw die dood is... en die ook een goed idee had over kunst... dat was gewoon Eva Bendien. En dat was Kadri... Pas. Zij begon in 1948 in Haarlem. Mm -hmm. En ze brachten appel, konijnen, loetjeberen en al die jongens. Ze hadden gelijk al voor. En toen is ze helemaal veranderd. En ik ben ook paard uit die stal geweest. Met Lucas, met Ravel, met Elias en de keizer. En Wim T. Schippen, zat ja. hij daar ook bij? Nee, of Wim niet? zat er helemaal niet bij. Wim, Wim heeft altijd zijn eigen ding gegaan. Okay. Wim is zijpad. Wim is sowieso geweldig. Daar, daar gaat hij op. Dus... Toen Eva wegviel en dat ging, er was eigenlijk niks meer. En omdat ik mijn geld verdiende met concerten spelen... kreeg het eigenlijk wat het, datgene wat ik maakte, minder en minder aandacht. Totdat ik gewoon in, in de rijp belandde... en iemand anders zich... Uh, over, over jou ontfermde. Ja, ja, dat, dat is Sonja Besseling. Ja. Dus Zij heeft toen gezegd ja. van, en nu is het tijd voor de kunstenaar. Ja. Hand ben ik. Ja, ja. Is dat nou een ander iemand? Ik bedoel, heb je uh, het idee dat dat iets anders teweeg brengt schat, bij jouzelf? Als schat, je, als ik je... ben zo gelukkig in die hele situatie. Ik maak het. Er is een gangetje. Zij is mijn landlady. Ik schuif het onder de deur door. En Ik ben er van af en ik ga de roffel van zeven zitten stu studeren. Bij wijze van spreken. Zo is het. Want alle andere dingen... Want Ik ga dus morgenochtend om half acht worden gehaald door Suzanne van Canon. En dan ga ik met de auto naar Jouw Schiphol. Ja, absoluut. Eh, Suzanne doet al twintig jaar. Eh, ik, maar dan ga ik weer vier dagen naar Estonia. Daar ik les gegeven in Tallinn. Ben ik één dag vrij, ga ik vier dagen naar Bolaten. Dan ben ik één dag vrij, dan ga ik gelijk daar... Dan ben ik drie dagen in Izmir. Wanneer spelen we eindelijk eens een keer weer in Nederland? Wat we pas hebben gedaan. Vier dagen met ICP. Want dat is eigenlijk wat je het liefst wil, hè? Gewoon thuis in de rij. Na, tuurlijk. Naar terug naar huis in eigen bedje slapen. En leg even uit hoe, hoe die situatie is. Want er is nog een ander mooi beeld in de Herenveen te zien. Een, een, uh, nou, wat is er? Een collage, een tekening met uh, een bootje erop, volgens mij. En dan staat er onder Oost-West... Thuis best. best? Ja. Wat is thuis eigenlijk voor jou? Waar, wat... Nou ja, thuis tot nu toe... is gewoon... ja, wat thuis is... Kijk, als je op, op reis gaat... schat, je neemt altijd, altijd jezelf mee. Je, je, je kan het fantastisch hebben... in een one-star hotel. Je kan bullshit time hebben... in een five star hotel. Daar gaat het niet om. Het gaat over wat er tussen je ogen zit. En al, al, al die dingen... om mee te reizen en mee te dealen... Uh, naast het muziek maken, ze hartstikke moeilijk. Uh, dus als ik dan, dan thuis kom, dan is de rijp, oost 14... is voor mij Oost-West thuis best. En ik heb ook de meeste kunst die daar hangt... behalve van die serie Vlaanderen... wat die heb ik gemaakt toen ik uh, voor de Vlaamse Schouwburg speelde... en tien dagen dan lang in een hoerenwijk zat in, in Brussel. Dus totaal niet wat ik in de rijp heb, met mm -hmm. geschreeuw tot zes uur. En, en, en, en, en, en, en hele dikke vrouwen die in de auto werden geschopt... en uh, de, de auto afgesloten en de muziek die doorging. Ik zag alles door mijn gordijn. Um, daar heb ik toch een, een serie van 37 dingen heb ik daar zitten maken. En wat waren dat voor dingen? Dat zo? waren collages en dat, waren, dat was spul... van wat ik niet weggooide wat ik selecteerde. Dit gaat weg. Als ik bijvoorbeeld iets van yoghurt had... waar yoghurt aan was, dan ging het de prullenmand in. Maar alles wat, was, wat droog was... dat gooide ik gewoon op tafel. En dat ik een hele hoop... en dan heb ik... ja, een beetje à la coups, features, heb ik daar mijn collages van gemaakt uit die tijd. Met spul bedoel je dan papiertjes? Papiertjes, ja. De, de... Papiertjes, bonnetjes, dit en dat. Ja, ja Treinkaartjes? of. Uh, nee, geen trein. Hè? Want Dan wordt het veel coupsviertels. Ik heb ook een hele serie ge gemaakt van... Verknipte paspoorten. Natuurlijk... Van jouzelf, nee? Ja, ja. ja ne, ne, natuurlijk heeft hij die techniek ontworpen. Maar, maar de gebroeders Rinsma, die hebben ook fantastisch mooie dingetjes gemaakt. Dat heb je zelf kunnen zien. Ja. Maar jij zegt dus eigenlijk, thuis is waar ik ben. Ja, thuis is waar ik ben, ja. Want, en, en daar maar zorg je ook wel voor. Ze maken thuis. onder andere jouw vriendin, bijvoorbeeld. Ja, Mary. Je vrouw, Mary. Ja. Uh, Violisten speelt ook in ICP. En zij zegt: Ja, als hij dan bij me komt, want de, samenwonen, dat, dat, uh, dat doen we niet. Dat is, uh, nee, maar, uh, dat maar, ik... maar als hij dan bij me komt, dan gaat hij soms zomaar dingen verplaatsen, omdat dat dan uh, beter past. Staat ja, ik, ik, er mooie uitzien. Ja, dat de... heb ik altijd gedaan. En, en, en Stijn doet dat, en Femke doet dat. Wie en zijn Soek, dat, Stijn? Dat en, zijn Fem mijn, en Femke en Soekie, ja. dat zijn mijn kinderen, die uh, alle. Mijn broer Peter doet dat. Alles ordenen. Echt wel. Anders kan, anders kan ik niet naar bed gaan. En Mer, die, die, die doet haar uh, her way. En ja. Op, en, en dat doet ze geweldig. Ik, soms denk ik. Dan, dan sta ik al helemaal gepakt en, en gezakt beneden. Ben, ben, ben klaar. Dan denk ik: My god. Dat komt nooit. Ja hoor, bam. Altijd op tijd. Altijd op tijd. En jij bent altijd twee uur te vroeg, nee, toch? ik ben altijd veel te vroeg. En Mischa Mengelberg is altijd te laat. Die is altijd 17 uur te laat. Als ik, als ik de tijden, <laughs> die Michiel te laat kwam, nog mocht leven... dan leef ik ongeveer 35 jaar langer. Maar even, want ik probeer me de hele tijd voor te stellen... hoe dat dan iemand die van alles verzamelt en bewaart en veertjes vindt... en andere prachtige dingen. Nee, Ik ben heel selectief ook in het bewaren. In het bewaren. Ja, hoor. Maar dan verwacht je een pietje achtige omgeving. En niks is minder waar, want alles is gewoon. het moet geen malle pietje worden. Ik ben al mal in mijn hoofd. Kom nou. Nee, maar precies dat is het dus. Nee, natuurlijk. Ben je nou gek? Hoe maller in je hoofd, hoe geordener... Schat, je moet er afstand van doen, van die handel. Echt wel. Je moet heel zwaar selecteren. En waarom met de ene veert je wel en het andere niet? Ja, dat weet ik niet. Nee? Nee, als ik je dat zou kunnen zeggen, dan... Ja, dat is... Maar ik ben nog steeds een work in progress. Dus what the fuck? Wat moet ik? Ik sta met mijn rug tegen de muur. D dit is wat ik doe. Dit is wat ik heb gedaan. Ik ben bijna 70. Ik vind eigenlijk zelf dat ik er nog helemaal niks van bak... Dat ik die tentoonstelling heb in, in, in de Rijp, vind ik een gave gods. Ik pas ook heel goed in die collectie. Ik krijg een hele mooie, collectie, uh, hele mooie uh, attenties terug en recensies. Maar ja, er moet nog wat meer gebeuren. Het is wat het is. Dus ik ben het. Het is echt moeilijk. Je zegt, uh, ik, ik weet niet precies waar, tegen wie... Volgens mij, en er staat ook een heel mooi verhaal in de Catalogus. Een, een, een verhaal van Hans Steenbrugge, de ja. directeur. Ja. Uh, die heeft jou uitvoerig gesproken, maar ook beschreven wat hij uh, ziet. Ja, ik en ben zeer mij, op Han uh, gesteld geraakt. Ja, en hij volgens mij ook op jou. Want het is echt een heel liefdevol uh, portret dat hij ja. van je heeft geschetst. En um, volgens mij zeg je tegen hem van, de, de, de, eigenlijk ben ik altijd... De, nee, met mij heb je er gewoon een groot kind. Bij. Ja, dat is ook zo. Maar dat merk jij toch ook? Ja, dat merk ik ook. Nou, daarom, maar dat is dat, is dat iets wat je ook... Uh, nee, dat is, kan toch niet gespeeld het, zijn? Het, nee, het nee, nee. Oké, okay, maar dit, die vraag wil ik maar niet want Dat zit er maar gewoon in. Dit is het? Ja, dat is wat het En is. zijn er wel eens mensen die, uh, die daar vervelend over doen? Of die, uh, nee, want die trap ik de, de, de, de, de deur uit. <laughs> of dan ga ik oh, gelijk <laughs> zelf weg. Uh, nee, nee, nee, dat heb ik dan he helemaal niet... Als het zo was met jou, dan had ik misschien al, al, al weggelopen. Maar dat is helemaal zo. Ja, je komt me halen om twee minuten voor zeven. Ja. Dat vind ik super. vind ik top. vind je niet te laat. Had nee, je niet liever hier een kwartiertje te Dat vind ik top. Want, want ik heb al een voorgesprek uh, gehad in... in, in op, op woensdag was ja. het. En toen kwam ik totaal op tijd thuis. En ik dacht... Dat werd helemaal K met peren, die hele tentoonstelling. Dit sluit niet bij dat aan en zo en zo. Ik maakte maar zeer veel zorgen over. Ik dacht, over die ja, tentoonstelling? Ja, ik dacht, ja, jij hebt het nou gezien, schat. Ja. Maar daar is natuurlijk ook een, het een en en aan tussen vooraf geweest. Ja, dat je dacht van dit en dat. En dingen nog uit. even iets anders, hè, want de tijd vliegt. En ik wil nog. Oh, ja, er ligt joh. nog iets heel moois onder glas. Uh, plakboeken en dagboeken. Ja. Daar ben ik altijd heel erg jaloers op. Ik ook. Dat, dat, dat vind ik eigenlijk het mooiste van. De zo mooi uit. Ja, ja. ja oh, echt heel goed, erg. En dan is een dagboek opengeslagen. En dan zie je twee verknipte pasfoto's hm. van jou. Volgens mij vrij recent. Want het, het, het lijkt nog behoorlijk op. Dank je. Nu uit. Oh, twintig jaar geleden. Maar goed, je was toen ook al grijs. Ja. En uh, je hebt ze verknipt. Geweest. En dan tegen elkaar aangeplakt. Ja. Dus twee verschillende helften tegen ja. elkaar. En dan staat erbij: het is weer. Waar heb ik dat nou opgeschreven? Kijk, ik ben helemaal. Wel niet geordend, maar het is weer wintertijd. Volgens ja, mij ja, staat ja. daar met een hart erbij. Ja. Ik heb mijn broer gevraagd om een selectie te maken uit dat dagboekje, en hij heeft dat gekozen. En, He? Je hebt je broer je dagboek laten, dagboeken laten lezen? Maar schat, tegenwoordig je. kan alles lezen van iedereen. Je kan zelfs zien wat voor kleur onderbroek ze aan hebben op internet. Give me a break. Of course, natuurlijk doe ik dat. En ik heb in mijn tweede dagboek. heb ik uh, van mijn oudste dochter. Uh, want ze komt niet zo vaak naar mij. Heb ik een, een Is dat Soekie? Ja, Soekie. Een, een, een, een verhaal van een bezoek af laten leggen bij mij. En dan was ik. Dat is heel erg mooi. En geen taalfout. Goed gedaan, zoek Echt wel. Zij had een stuk over jou in opdracht van ja. jouw bezoek aan ja. haar vader. Ja. Tot hoe lang ben jij bij ze gebleven eigenlijk? Nou, wel heel lang, hoor. Wel heel lang. Maar ik, ik leefde natuurlijk altijd... Kijk, we wij, wij, wij hadden een boot van 18 bij 4,70 meter. We hadden drie kinderen. Loosdrechtse Plas? Nee, we, we, zitten, we zaten en zitten nog steeds in de vecht, in Loenen aan de mm -hmm. vecht. Mooi. Oh, ja. uh, we hadden een boot naast ons en daarnaast woonde Harry Ballink. Nu woont daar Aad. Weet u ook alweer? Die lieve schat. Geen veld Nee, van de televisie. A oh, Staartjes. Nee, ook. Oh, nou, een nou, gek. Maakt niet uit. Nou ja, ik kom zo op zijn naam, sorry, Aard. Uh, dus wij, wij, wij woonden daar. Dus wij, wij zien me gewoon in de kamer. Maar ik moest ook een beetje drummen. Of een beetje lawaai maken. Dus ik had een kalfsmesterij. Uh, op de Mijnense dijk in Nieuwsluis. vlakbij het. Uh, strafkamp. Ja? En ja, daar ging ik dus studeren. En was ik meer en meer. En ik had er ook een bridge. En ik was er meer en meer. En van dit kwam dat. En zo en zo. En ik had er geen telefoon. Ik had er geen wc. Ik droom er nog steeds van. Het was eigenlijk gewoon illegaal wonen. En ik ben ontzettend dankbaar dat de mensen die daar woonden mij dat hebben laten doen. Maar ik heb nog steeds... Vannacht heb ik weer van gedroomd. Weer angstdromen gehad. Dat ik, het, ik hou gewoon van... Schat dat ik op, op, op, opstijg uit laat ik maar zeggen, een safe nestje, Dat ik, dat, dat een basis is voor mij. En die boot was niet veilig genoeg? Nee nou ja, het was veilig. Maar er, wa er waren vier mensen op. Natuurlijk was het veilig. Er was een masje, vier mensen, Soekie, Ja, Femke je vrouw en, en je drie kinderen. Ja, dus maar... natuurlijk was het veilig. Maar als ik thuis kwam, ja, dan sliep ik heel vaak in de auto aan de weg. Dat meen je niet. Ja, nou, echt wel. Dan lag er een slaapzak met verwarmde stenen. Want je kan de nabijheid van nee, die mensen het, in dit nee, geval je kinderen... absoluut wel. Maar dan kwam je de boot binnen en dat maakte een enorm herrie... Dus iedereen wakker. Oh, dat heb ik heel vaak gedaan. Ik heb weggeslapen. Heel vaak. Dus ik, ik ben naderhand gewoon. Euh, heb ik geslapen in, uh, in de stal. En dat waren een beetje barre omstandigheden. Want je, ja, de stal? Je... Wacht hè, want toen besloot je om weg te gaan. Nou, je je vond jezelf een stoorzender of vond jouw vrouw jouw Natuurlijk een vond ik mezelf een, een, een, een, een, een enorme stoorzender. Uh, dat ben ik altijd geweest. En dan ben ik ook. Uh, ja, daar heb ik het een beetje mee, mee gedaan, met stoorzender. En ik hoop ook dat ik het blijf, alhoewel dat, dat stoorzenderachtige... ik denk dat het minder en minder wordt, naarmate ik een beetje ouder word. Ja, want je bent ook soberder gaan spelen? Zeker weten. In dit tijd had ik dus die, die stal waar ik toen was, in woonde. Maar wacht even, stoorzender is dus ook dat kind waar we het net over hadden. Dat, dat extra grote kind, je toch? mij, het grote ja, kind. Ja, zo, zo ja. omschrijf je jezelf. mi mi mi mie, mie, mie, mie. Ja, mie, mie, mie. ja. ja. ja. ja. Egocentrisch heb je jezelf ook schrikker. wel eens genoemd. Maar ADHD-kind. -AD maar, mijn... Zouden ze het nu noemen waarschijnlijk? Ja, mijn, ja, ja zeker. Mijn, mijn moeder hield me koel cool met uh, uh, valeriaan-druppeltjes. Oh. Ja, die moest ik nemen. Ja. Werkte dat een beetje? Schat, als je, als je 12, 13 bent, denk je dat het werkt? Shit. <lacht> nou... Dat weet je niet. Maar je hebt het dus uiteindelijk alleen maar als iets heel positiefs opgevat. Ik, ik, heb, wan, ik heb alles wat er om me heen gebeurd... Is als enorm pop, pop, positief ervaren. Nou wat ik zeggen popo en dan wordt het like, bijna popiopi. Als ik dat niet geweest ben, dan is het popiopi. Ik heb nee. verre geleefd van iets van popiopi zijn... Dan had ik al wereldberoemd geweest. En, uh, maar ja, het feit dat je, dat, je, dat je nu een beetje bejaard wordt of wat ouder. Mensen denken, hey, hé, die hebben we ook nog. Zeg, die man die zich gedraagt als een wilde chimpansee. Met de kop als, een melk, als de zoon van een melkboer. Met een rode zakdoek om, ze, om zijn hoofd. Haha, laten we die man eens een keer uitnodigen. Denk je dat? Ik heb. Ben je daar bang voor? Hmm. Want dat is nou juist niet de bedoeling. Nee, juist niet de bedoeling is bijvoorbeeld dat ik... Dat ik als ik in Amerika ben, en dan ben ik vaak... En ik, ik, ik doe heel veel, heel veel masterclasses. En dan vragen de mensen altijd... Ja, en dan merk je ho hoe de mensen... Hun wereld alleen maar op uh, YouTube is. En, mm -hmm. en, en een computer op. Ik ben een, een Digibad. Ik weet niet eens hoe je zo'n ding opent. Ik weet er helemaal niks van. Maar het schijnt enorm ver van informatie over mij op de ding te staan. Ik zeg ja, man, I So you playing on this cheese kit. Dan word ik echt helemaal gek. Want ik ben zo genaaid met de kaaskit. Ik kom bij Jack Lino of Gene Leno... kon ik op zijn nightshow komen als ik de kaaskit speelde. Er is, een, er is een ding van mij, er is een Nederlandse kunstenaar... En nogmaals, dank je wel, net zoals meneer Eertmans van, van vanavond. Ja. Ik ben hartstikke blij daarvoor dat jullie je schoolwerk zo ontzettend goed doen, meneer Eertmans. Er is een jongen, die had via zijn vriendin, had hij een kaaskit gemaakt. In een avond dat ik daar een masterclass gaf met een kwartet En daar is... Uh, daar is Toronto, mm -hmm. in Canada. Canada. En zijn vriendin, die, die, die was verantwoordelijk voor uh, dat ik mijn godzijdank zijn naam vergeten, anders had ik het echt uit mijn geheugen geheugen verbrand. Ik word daar echt helemaal ziek van. Daar stond dus een beestrum, die was zo groot als een Parmezaanse kaas. En Ik weet niet of de, of de luisteraars dat weet. Een Parmezaanse kaas moet je met drie mannen... die een bierbuik hebben van hier tot Zevenaar... moet je tillen, anders til je hem niet. En dan had je nog een Gouda-kaas en dan had ik een Snedrum. Het was allemaal kaas all over de place. Maar een kaas klinkt als een stukje vet. Wat hadden ze gedaan, die slimmert? Ze hadden allemaal contactmicrofonen in de kaasjes gestopt. En me, als kaas hebben ze daarop laten spelen. En zij controleerden het geluid achter, de, uh, um, achter het gordijn. Daar is ik echt woedend over. Maar wacht even, want waarom deed je dat dan? Of wist je niet dat. dat? dat... Nee, dat wist ik gewoon niet. Dus maar jij kwam dingen, op in, een, in een show? Of wat ja, was het? In een show en er stond een, een, een kaaskit. En dat je... was lachen, lachen, lachen. Ja, nou ja, of lachen, lachen. Daar ben ik helemaal niet op uit. En ik ben er ook helemaal niet op uit dat mensen gewoon. Um, Dingen uitbrengen, opnames van, van, van mij uit die tijd. zonder te vragen dat je een ding thuis krijgt van hier is het. ben je daar niet heel blij? Ik ben er helemaal niet oh, blij mee. Oh, dan word je nu mee achtervolgd? Alleen maar. De ene week na de andere week. Echt? Ik zweer het je. je op minst. En er is niks aan te doen, want het staat Jawel, erop. En het je gaat kan er nog even opbellen. Nee, maar ik bedoel, het staat erop en je komt er niet meer vanaf. Dat beeld staat. Oh oh, oh. nee dat is ja. Ja, nou. dat is ja geweest. Je hebt nu wel twee drumstokjes bij. Ja, maar dat heb je toch gevraagd? Ja. Nou ja ja. Maar dan moet je nu alles aan mij geven. En wat denk je? Ga je daar nog wat mee doen? Nou, als je dat wil, dan wil ik wel even ja. een klein salletje voor ja. je ja. geven. Wil je schat. dat doen? Natuurlijk doe ik dat, want jullie hebben het onvervraagd. Remba's gaan de arters, na artes, na artes. De gaan de artes. Oh, wimpy, wimpy, wimpy, Wat is dat nou voor een beest? Hey, ik moet je vertellen, want dit is een gevecht. Namens olifant. Maar waarom heeft dat rare beest een slurf aan iedere kant? Ik vind het waanzinnig aan, oh, oh, dank je, schat. Wat gebeurt er in dat hoofd eigenlijk nou, als je speelt? Nou, dat kan ik niet zeggen. Hoor. Nee? Dan verraad ik mijn hele... Kom nou even. Maar, gebeur... maar gebeurt er iets? Ik denk het wel, na al die jaren. Maar wat een... Nou ja, het is gewoon concentratie. Eigenlijk, je probeert zo... Ja, de... De uitvinding van de term... Instant composers... Is sound composing. Komt van Misha. Alhoewel ik weer pas, gehoor, ja, mm -hmm. alhoewel ik pas gehoord heb, dat het al op de achterkant van een uh, LP stond van uh, Jimmy Juffrey. He, he, uh, hij, hij noemde het ook al Instagram, Maar ik kan me niet voorstellen dat Mies van Jimmy Juve hij heeft. Dat was niet his cup of tea. Mm -hmm. so, ik vind nog steeds dat. Twee verschillende informaties van, van, van, van mij En zo hebben wij ook ICP uh, genoemd. Uh, Ieder zich respecterend land. Hij heeft wel een prachtig Philharmonisch orkest. Of een orkest wat. Uh, de Sacre du Printemps. Nu, nu toch Lent is. Uitvoert. Ik kan me voorstellen dat het concertgebouw dat fantastisch kan uitvoeren. En dat ze naar Cleveland gaan om dat daar fantastisch uit te voeren. En dat het Cleveland Orkest komt naar Amsterdam... om de Saktus Duper ook fantastisch uit te voeren. Kijk, daar hebben ze langzaam aan genoeg van. Dingen. Voel jij je er wel eens heel, ge... heel naar? En heel ik beroemd. voel me daar heel nabij. bij. Nee, denk. ik bedoel, voel jij je wel eens heel... Uh... Ik voel, nee, maar ik voel me bij dat gedoe echt heel naar. Ik vind gewoon dat een land, een zich respecterend land... waar zulke mooie dingen ge gebeuren als ICP... dat moet je gewoon koesteren. Dat is cultuurbeleid. Dat moet je, dat moet je houden. Dat, moet je, dat, dat is... Uh, Erg dat dat weggaat voor kaalslag. Dat kan je niet voor... ICP is opgekomen door ondersteuning daarvan. is nu een wereldberoemd orkest. Dat we nog moeten soebatten om dit of dat... Het is echt te achterlijk voor woorden. Ik ben bijna 70. Ik, ik, ik kan geen opleiding meer volgen... Uh, om een computer te openen. Misschien wel. Maar ik neem toch liever de roff van vijf door. Ik kan geen... Uh, maar waar ligt het aan? Is het onze cultuur? Maar wij gaan langzaam af op een Amerikaans systeem. Als ik naar Amerika ga in New York, waar ik vroeger dacht dat de dollars over Broadway rolden. Daar speel ik gewoon in de beste clubs ook voor de door. Maar je vergeet, als wij naar Amerika gaan, dat wij een work permit moeten kopen die niet gering is in Amerika. Dat wij moeten vliegen naar Amerika. Dat wij ook mensen zijn dat we misschien willen slapen in Amerika. Dat we mensen zijn dat we misschien ook willen eten in Amerika. En dat we misschien ver van de joint zijn. Dat we misschien ook met een taxi daar naartoe willen. Dus dat kost nog wat om dat er naartoe te... Daar moet je alleen maar op toeleggen, toch? Alleen maar. Dus wij moeten hulp daarbij wij hebben. willen wil ze Nederland een beetje hoog gaan. Ja dit moest je wel gezegd hebben. ja, dat moet ik gezegd hebben. mijn grote zorg. ik word ja. daar. ik ben helemaal niet, helemaal niet van dit en dat. ik heb voor mezelf uh niet veel nodig. Nee. Wou je dat zeggen? Nee, nee, maar als je mijn schema weet, dat is. Dat, dat, dat is ook te achterlijk voor, voor, voor woorden. Ik wil al iemand anders houden. Leuk. Ik ga nu vier dagen naar Tallinn. Dan ga ik vier dagen naar Bolaat. Eén dag vrijdag ga ik naar Boedekind. Ja, dat schema heb je, dan, je net. Dan, dan ga ik drie dagen naar Izmir. En zo gaat het maar door. Weet je wel, je wordt er soms helemaal raar van. En waarom niet hier gewoon? Waarom niet gewoon. Want ik, want ik weet zeker als ik. Dat er, je s'avonds weer naar je huis in de rij gaat. Ja, kan, maar ik weet je... ook zeker dat zoveel andere mensen ervan kunnen genieten. Maar, en dat ze, dat, maar dat weet ik al jaren hoor. En dat is wat jouw ongeluk. Want ik zit, dat nou, was dat eigenlijk vind het gewoon net, jammer. Ik zie zo'n ontzettend gelukkig iemand. Althans, dat lijkt zo in dit uur. Nou, dat is ook wel zo. Ik ben hartstikke gelukkig. Ik, ik, ik, ik bedoel, wat er. Wat, wat er met mijn leven ge, ge, ge, gebeurd is, dat is toch on onwaarschijnlijk. Ben ik. Zeer tevreden mee. En ik, en ik zou willen dat mijn kinderen dat, uh, dat hadden. En al dat soort gedoe. Nee, ik ben daar zelf. In, maar ik ben nog steeds. No, een, ik ben nog steeds een work in, in progress. Ik wil het. Kan nog beter, kan nog meer. Uh, maar iets dichter bij huis spelen met ICP is That's een sorry. grote wens. Dat zou ja, ik zelf heel erg leuk vinden. En verder vind ik dat iedereen naar dat beeldende werk van jou moet gaan nou, kijken. Want het, het is fijn, zeer me. de moeite waard. En het museum ook daar in uh, ja, Heerenveen. Museum Delverder. De Tot en met 14 mei ben ja. jij nog uh, in een heel leeg huis. Maar dat is helemaal niet erg. Want dat, daardoor ontstaan nee, weer nieuwe dingen. Nog. Als het nieuw komt, dan, dan, dan ga ik het op, opstaan. Ik ga gewoon weer vanaf nieuw beginnen. Oh, je gaat weer... Oh, ja. wat het is zo'n mooi Dan zal. Ik, ik kan een, een, een rietbergen doen. en Een, een <lacht> salchauw of, saltchau of Wat staat er op die tegel, Han Benning? Er staat op keep the beat. Keep the beat. Dat heeft te maken met um, Benning Beats Belvedere. Dus, de naam van de tentoonstelling. Ja, dus hou je ritme, en dan komt het wel in orde. Ja. Zie, Han Benning zelf. Bijna kunnen. 70. Ja. Ik wens jou het allermooiste. Wat er allemaal nog is. Ik uh, jou ook hoor. Dank je wel. <laughs> Zo dadelijk op deze zender uh, twee dingen. Govert van Blakel presenteert. Hij is in gesprek onder andere met Thijs Hamelink van de politie. over de. Amok training, waarbij agenten worden getraind voor schiet- en incidenten. En Connie van den Broek is ook de gast. Zij is van het Rotterdamse ongedocumenteerde steunpunt over de vreemdelingen-detentie in Nederland. Een mooie avond verder. Tot morgen. Dank meneer Benning, dit was aflevering 2434, ja, 2434. Morgen praten wij met schrijver Victor Chivarly over seks, drugs en and rock'n'roll and in Ireland. In Ireland, tot dan! Radio 1 hey. Kenstof. NTR brengt cultuur. Elke dag.